Van 2 tot 4. Nog steeds zwakker Nederland. Elke week weer zo plezant. U ligt misschien al in bed, maar de eerste Nederlanders hebben al gestemd. Zometeen hoort u een van hen. De politieke kopstukken gingen vanavond de strijd aan... in het laatste televisiedebat voor de Provinciale Statenverkiezingen van morgen. Marianne Thieme mocht niet meedoen. En zelfs in ons satirisch nieuwsoverzicht gaat het vandaag over de verkiezingen van morgen. Dit is Nog Steeds Wakker Nederland. Mijn naam is Diederik van Zessen. Mijn naam is Erik Nusselder. Wilt u reageren op onze uitzending, dan kan dat via Twitter. Doe dat dan naar het redactie WNL of uh, hashtag WNL. Dus doe een uh, hekje en WNL in uw bericht. En wij vinden het. Ja, vandaag was het dus de laatste dag van de campagne. En daarom bedacht het CDA een absoluut klapstuk, de grote CDA-campagne-marathon. Met als zinderende climax het NOS-televisiedebat. Met lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Elko Brinkman. Goedenacht, meneer Brinkman. Goedenacht. Het was vast een drukke dag geweest voor u. Ja, maar dat vind ik eerlijk gezegd ook wel aardig. Om zoveel mogelijk mensen en verschillende activiteiten te zien. Ik was bijvoorbeeld nog even op Schiphol, waar mensen gewoon heel spontaan... ...aan het hollen zijn om geld bij elkaar te brengen voor kankeronderzoek. Ja, dat is niet een, een vreselijk opvallende activiteit, maar natuurlijk toch ook wel weer belangrijk. Gewoon eens even één een op één als oud-kankerpatiënt bij mensen die gewoon voor het goede doel bezig zijn zonder een enorme organisatie. Ja, dat is wel de dingen waar je weer een beetje hoop uit put, hè? Ja, een zwaar onderwerp op Schiphol. En hoe ziet zo'n dag er dan verder nog uit voor u? Ik ben begonnen vanmorgen met journalisten in een uh, koffiecafé. <laughs> Zo ook weer het dan, om gezamenlijk wakker te worden. En uh, vervolgens ben ik even voor de bouw ook op uh, pad geweest. Ja, het gewone werk moet ook uh, door. En uh, uh, uh, verder wat Haagse activiteiten. En een Schiphol. Ja, veel ook onder de mensen. Ook nog veel telefonades. Uh, ook ook naar, naar de verschillende regio's. Mensen willen vaak nog eens wat speciale onderwerpen aansnijden. Hoe gaat het nou precies op het boerenbedrijf? Uh, hoe gaat het nou met het onderwerp? Onderwijs, nou, ja, dus veel ook een-op-een uh, een, uh, contacten, nog wel. Ja, en natuurlijk het, het grote televisiedebat hè, van de NOS vanavond. Ja, dat uh, was natuurlijk best spannend, uh, omdat uh, eindelijk, eindelijk uh, ook gewoon de vragen uit de zaal een uh, kans kregen. En dat vond ik eerlijk gezegd wel het uh, aardige, dat het daardoor iets minder Haags uh, uh, werd. Het gaat toch uiteindelijk, uh, als we morgenochtend wakker uh, zijn, uh, ja, om uh, wat er in, in, in Twente gebeurt, in Zeeland, in Brabant, noem maar op. Hè? Het gaat om onze provincies. En dat merkte je wel iets meer uit die vragen uit de zaal bij het televisiedebat. Denkt u echt dat het voor de kiezer om de provincies gaat? Ja, uiteindelijk leven we een beetje in twee werelden. Hè. Mensen staan heus wel dat Den Haag er ook toe doet. Maar in de eerste plaats leven ze toch, nou ja, daar waar ze wonen en, uh, en werken. Uh, hoe gaat het nou met de inrichting van hun stad? Hoe gaat het uh, op, op school van hun kinderen? Hoe gaat het met hun bedrijf? En hebben ze gelegenheid om producten daar ook, ook nieuw te maken? Maar meneer Brinkman, toen u vanmorgen met die journalist aan de koffie zat... toen hadden zij het toch voornamelijk over de Eerste Kamer? Ja, maar dat kwam toevallig omdat ik in Den Haag uh, in dat koffiehuis zat. Uh, daar begon ik me toch door het land. Maar als je in Twente die koffie drinkt, dan gaat het echt niet over Den Haag hoor. Dan gaat het erover hoe kunnen wij de werkgelegenheid hier dicht bij Duitsland uh, weer op orde krijgen. En uh, als je in Brabant uh, komt kijken, dan zijn de mensen er bezig. Hoe kunnen we nou de boeren uh, ook een goede boterham uh, uh, geven? Uh, dat, dat zijn de gesprekken die, die echt gevoerd worden op straat. Hoe vond u dat debat eigenlijk? Stond u daar een beetje gemakkelijk? Ja, ik merk wel dat uh, gaandeweg het uh, ontspannender wordt. Er is iets minder geschreeuw gaandeweg. Je zag ook dat die eerste debatten de oppositie voortdurend bezig was om het kabinet naar huis te sturen. En nu zie je dat men ook wel ziet dat het land daar niet beter van wordt. Dus ik denk dat er geleidelijk aan iets meer ontspanning aan het ontstaan is. Ja, dat bevalt mij als CDA heel goed. We hebben altijd die positie van degelijkheid in het midden gezocht. Samenwerking. Uh, dit, dit kabinet verdient echt een eerlijke kans. Als je, als je dit laat vallen als een baksteen en het CDA laat. Vallen, ja, dan, dan is die degelijkheid en, en die samenhang weg. Ja, degelijkheid, Poldermodel. Ik heb een beetje omheen gekeken de afgelopen dagen. En u heeft nogal wat kritiek gekregen in de campagne. U zou oude politiek zijn. Hoe gaat u met dat soort kritiek om? Nou ja, ik denk dat mensen, daarop zou ik echt CDA niet meer mee zou regeren in de Staten of in Den Haag. Want dan zou het wel eens gekiezenbis kunnen zijn, omdat je dan bij wijze van spreken links en rechts moet zien te verzoenen. Nou, u en ik weten dat dat niet automatisch gaat. Dan heb je altijd mensen voor nodig die in het midden helpen die brug te vervullen. Dat, zit, dat pak zit ons inderdaad als gegoten. Daar zijn we ook bekend om. En door de jaren heen hebben we laten zien dat we dat aankunnen. Dat zullen de mensen missen als ze niet op het CDA stemmen. Dus u zegt, ja, oude politiek, dat klopt, maar het werkt. Dus waarom zou ik het veranderen? Uh, het heeft niks met oude politiek te maken. Want het kenmerk van deze tijd dat heel veel dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. en Dat in de concurrentie met het buitenland niet automatisch... de sociale zekerheid in Nederland overeind blijft. Dan moet je ondernemende types uh, in de school, uh, in de zorg... Uh, in de bouw, uh, in de landbouw, in de industrie voor, uh, voor hebben. Ja, ja, dat zijn degelijke mensen die niet alleen in de overheid, maar in de eerste plaats in hun bedrijf, in hun instelling, in hun buurt uh, op pad gaan. Dat zijn van die types die zeer betrokken zijn, die, die als het ware, als ze moe uh, thuiskomen uh, naar ik hou van Holland kijken of naar boeren op touw, gewoon dat ze zeggen doe nou de gewone dingen goed en, en, en, en maak het niet allemaal zo vreselijk bijzonder, uh, gedoogde, foute dingen, uh, niet. pak het nou aan. Dat, dat soort types, dat soort bestuur, dat soort uitstraling, daar hebben mensen behoefte aan. Maar toch, uh, u moet toch ook de peilingen zien? Die zien er niet al te best uit voor het CDA. Uh, u zult zien dat heel veel mensen meer op gaan komen uh, dan in die peilingen, soms, uh, soms blijkt. omdat mensen zien uh, dat er veel op het spel staat. Uh, die debatten zijn niet voor niks. Die tonen aan dat als je, alleen vanaf de tribune, uh, staat te kijken en, uh, en je mening geeft, dat die niet telt. Ja, maar dat, dat wordt op het speelveld bepaald. Die stem die telt morgen. Maar dat werd bij de Tweede Kamerverkiezingen natuurlijk ook gezegd. En toen heeft het CDA toch ook niet al te best gedaan? Nee, maar uh, je zult zien dat mensen er ook spijt van krijgen. Omdat als je teveel naar de flanken uh, gaat, dat is ook in het, in het voetbal, een populaire sport zoals je weet. En je moet uiteindelijk een doelpunt scoren en dat wordt vanuit het midden meestal uh, gemaakt. Je moet wel een goochelaar zijn wie je vanaf de cornervlag... Een nou, u waarschuwt duidelijk voor polarisatie, maar eigenlijk tilt u het nu al een beetje over morgen heen. Want u zegt ja, straks gaat u gaat het volk op de bladen zitten als er niet op het CDA gestemd wordt. Het CDA is altijd de partij van de degelijkheid en de redelijkheid geweest. Van het samen ervoor staan, ook over partijgrenzen heen. Uh, geen ruzie uh, maken, zorgen dat je uh, normaal met gezond verstand. De dingen niet alleen benoemd, maar ook tot een oplossing komt. Niet, niet eindeloos praten. We kennen allemaal dat verhaal. Uh, hoe lang er in dit land gepraat wordt over, en over een weggetje en een, uh, en een spoorbaan en een trammetje. Ja. Uh, in, in andere landen doen ze dat allemaal snel. Dat is een heel simpel voorbeeld dat de mensen snappen. En ook op school, uh, gewoon, uh, er moet uh, wel gewerkt worden. Ook op school, uh, op de universiteit. Al te lang studeren is gewoon niet goed voor een mens. Natuurlijk, maar dat zijn jullie en dat blijven jullie ook na een nieuwe verkiezingsnederlaag. Wij zullen die nederlaag uh, helemaal niet zo zwaar krijgen als mening uh, voorspelt. Omdat mensen zien dat het CDA nodig is voor stabiliteit en redelijkheid in dit land. Meneer Brinkman, wat gaat u morgen nog doen? Ik ga morgenochtend uh, uh, vroeg uh, bij koffietijd uh, Max. Daar verheug ik me al zeer uh, op. Heeft u al geoefend op de Polonaise? Uh, ik weet niet wat ik uh, moet gaan uh, doen. Ik probeer zo dicht mogelijk bij mijn vak te blijven. Ik hou uh, van lekker eten. En misschien uh, gaan we daar nog wel over hebben. Nou, dat lijkt me een perfect onderwerp voor een ochtendprogramma. Uh, dank u wel, meneer Brikman. We wensen u nog veel succes uh, bij, uh, bij de campagne en bij de verkiezingen natuurlijk morgen. Goedenacht en dank u zeer. Goedenacht. Ja, die Elke Brinkman die mocht dus wel natuurlijk bij dat NOS-debat zijn. Maar daar was niet iedereen bij. Uh, bijvoorbeeld uh, de SGP en de Partij voor de Dieren... die mochten er niet zijn van de NOS. En dat zijn de enige partijen die er niet bij mochten zijn... die wel in de Tweede Kamer zitten. En dat natuurlijk tot grote onvrede van Marianne Tiemen. Zij ging zelfs naar de rechter. Goedenacht mevrouw Tiemen. Goedenacht. Heeft u zich zitten verbijten vanavond? Ach, nou, het was eigenlijk ook wel weer heel erg voorspelbaar, dit debat. Het gehakketak over en weer, een soort van uh, rituele dans. Maar ik had daar graag uh, tussen willen staan om toch echt een heel ander geluid te laten horen. En wat had u dan nog kunnen toevoegen? Nou ja, wat je gewoon uh, ziet is dat toch wel heel veel uh, reacties en, en, en standpunten van de politieke partijen, van de, van, van de woordvoerders, van de lijsttrekkers, hoe moet je zeggen, uh, heel erg voorgeprogrammeerd zijn. Ik uh, bedoel, als er dan een, uh, een vraag komt uh, vanuit de NOS, ook wel vrij standaard, van naar kolencentrales of kernenergie, dan, uh, dan antwoordt... Uh, uh, Jolanda Sap, uh, ja, dan maar kolencentrales, terwijl we juist af moeten van of het alleen maar kolencentrales of kernenergie is, maar dat er ook heel veel creatieve andere oplossingen zijn voor hernieuwbare energie. Kijk, dat mis ik gewoon, is dat je uh, dat de politiek de werkelijkheid heel erg verengt en uh, vaak het ook over onderwerpen heeft waar ze al jaren over discussieert, terwijl we toch echt over ja, de recente problemen met betrekking tot uh, de voedselcrisis die we hebben, waar oorlogen door uitbreken, uh, de feiten dat onze volksgezondheid in gevaar komt vanwege de meegestallen. dat dat nou de zaken zijn waar wij over moeten gaan nadenken. Hoe gaan wij in Nederland dat, daar, daar onze bijdrage aan leveren... om de wereld een beetje beter te maken? Ja, maar dat ligt in dit geval, volgens mij, als ik u voorbeeld zou horen... vooral aan de vraagstelling dan. Nee, nou, ik, ik zie gewoon dat uh, zodra dan een, uh, een vraag uit het publiek komt... en uh, dat daar dan eigenlijk uh, heel ongemakkelijk mee om wordt gegaan... omdat men toch een beetje in een programmatische sfeer zit... van, uh, wij zijn gewend om altijd te spreken over uh, bepaalde zaken... met betrekking tot het onderwijs of met betrekking tot de pensioenen. Maar uh, als er dan een vraag komt uh, over bijvoorbeeld... maar hoe gaan we nou de ruimte in Nederland inrichten... als het gaat om bijvoorbeeld meegestallen, dan zie je gewoon dat daar heel onwennig op wordt gereageerd. Maar goed, het begin is er wel, om, om echt te spreken over de zaken waar mensen in, in hun uh, directe omgeving mee te maken krijgen. Maar ik had er graag bij willen zijn, natuurlijk. Nou ja, als ik u was, ik zou eigenlijk blij zijn dat ik, dat ik er niet was. Want ik zat te kijken, ik moet dan, omdat ik journalist ben, maar ik vond ja. het echt zo tergend saai. Ja, nou ja, dat daar had ik in gehoopt om even daar een verandering in te brengen. Tijdens het uh, eerste debat, het was dan op radio 1 uh, van de NOS. Toen was ik er wel bij. En uh, ja, toen heb ik wel uh, geprobeerd om ook echt de provinciale thema's eens een keertje aan de orde te laten stellen. Want ja, had iemand nou eigenlijk in de gaten tijdens dit debat voor welke verkiezingen dit nou was? Want ja, het had... Ja, de eerste het Kamer. Ja, Eerste Kamer. Maar goed, het, het, het gaat eigenlijk, het was tijdloos. Het ging niet over de dingen waar mensen nu op dit moment zich zorgen over maken. Het was het, het gebruikelijke gehakketak van, van, van alle jaren daarvoor. En toch had u er maar wat graag bij willen zijn. En als zelfs de rechter zegt dat u er niet per se bij hoeft te zijn, dan zal er toch ook ergens wel wat in zitten? Nee, de rechter heeft dat niet gezegd. De rechter heeft duidelijk gezegd dat hij het, het standpunt van de Partij voor Dieren begrijpt... dat uh, het van groot belang is voor haar om haar politieke standpunt onder de aandacht te brengen... Uh, zeker als de uitslag, zei hij ook, nog meer dan anders de machtsverhoudingen tussen de regeringspartij en de oppositie in Den Haag kan veranderen. Kleine politieke partijen gaan waarschijnlijk ook echt het verschil maken. Maar hij heeft gezegd, ik kan niet gaan zitten op de stoel van de journalistiek. En daarom wijs ik deze, deze eis af. Maar hij heeft wel duidelijk aangegeven dat het ook voor hem aannemelijk is dat deelname aan het debat voor de Partij voor de Dieren ook heel erg belangrijk is om invloed te kunnen hebben op de uiteindelijke keuze van de kiezer. En waarom wil Wilde de N.U.S. UNOA eigenlijk echt niet bij hebben? Nou, het blijft gewoon eigenlijk een ongeloofwaardig verhaal. Ze zeggen, we kunnen het praktisch niet uitvoeren om een debat te organiseren met tien partijen. Kijk, ze hebben ervoor gekozen, en dat is ook echt hun journalistieke vrijheid, daar zou ik nooit in willen treden, om te kiezen voor vertegenwoordigers van gekozen partijen in de Tweede Kamer. Maar dan is er vervolgens een beetje vreemd om dan van de tien gekozen partijen slechts acht uit te nodigen. En er dus twee uit te sluiten. Dat is onbeleid. Begrijpelijk. En ze hebben het niet aannemelijk kunnen maken waarom het journalistiek onmogelijk is om een debat te organiseren met tien partijen. Sterker nog, onze voorzitter Gerdy Verbeet in de, in de Tweede Kamer, die, uh, ik weet dat, heel wel voor elkaar te krijgen om uh, hele complexe debatten gewoon met tien partijen te, goed te kunnen leiden. Moet de NOS toch ook kunnen? Ja. Het is een latertje vanavond. Wat zijn de plannen voor morgen? Ja, morgen het een, de dag van de verkiezing is altijd een beetje een gekke dag. Want uh, ja, de, de echte campagne voeren, dat doe je niet, uh, niet echt meer op zo'n dag. Dus uh, je loopt een klein beetje met, met de spanning in je lijf, uh, een beetje onrustig rond te dolen. En kijken van hoe kan ik nou nog wat e-mailtjes beantwoorden, wat mensen spreken. En verder is het vooral uh, afwachten. Zit er een zetel in? Ja, als ik, als ik nu kijk naar de uh, laatste peilingen... dan zie je dat wij bij Maurice de Hond op drie zetels in de Eerste Kamer zitten. Maar uh, ja, we hebben er nu één en we hopen in ieder geval die ook uh, zeker te gaan halen. Maar uh, ja, het, het is dus wel erg hoopvol. Drie zetels, dat is echt een flink resultaat, toch? Dat zou een flink resultaat zijn. Dus, uh, en wat wel bijzonder is, denk ik, is wat we heel veel krijgen, is mensen die nu CDA of VVD stemmen en te horen hebben gekregen van, uh, van voormalig minister Veerman en, uh, en uh, Wincemius Dat als je echt groen wil stemmen, dat je dan zeker niet op hun partijen moet gaan stemmen. Ja, dan is eigenlijk de enige andere optie natuurlijk niet een linkse politieke partij, maar een partij die het echt... Krachtig daarvoor kiest, namelijk echt een groene partij. En dat is de Partij voor de Dieren. Niet links en niet rechts. CDA-stemmers gaan ook nog eens trouw naar de stembus. Dus uh, nou, dat geeft hoop. Nou, precies. <laughs> Veel succes morgen. Graag gedaan. En u hoeft, u hoeft in ieder geval niet WNL meer aan te klagen nu? Nee, nee, dat wa was ik ook niet echt van plan hoor. Nou, heel fijn. <laughs> Dan houden we het gemoedelijk. Heel goed. Dankjewel, okay. Marianne Tieme, uh, fractievoorzitter, voor de Partij van de Dieren. Bedankt. Bedankt. Straks ook nog onze vaste analist Arend-Jan Boekenstein. Hij zit altijd op de eerste rij, maar nu eerst het satirisch nieuws van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit en Michiel Ijsbouds. Het is 2 maart 2011. Goedenacht. U luistert naar een extra uitgebreide verkiezingsuitzending van Globaal Nieuws. Zes minuten lang houden we u op de hoogte van de Provinciale Statenverkiezingen van 2011. Ja, want over minder dan zeven uur al gaan de stembussen open. En wij hebben alvast de eerste sleeping polls. We maken mensen wakker en vragen wat ze gaan stemmen. En zodoende krijgen wij een behoorlijk accurate prognose van de uitslag. Ja, provinciale statenverkiezingen dus zeer belangrijk... want u kiest vandaag de leden van de provinciale staten... die straks de leden van de Eerste Kamer mogen kiezen... die dan over wetsvoorstellen mogen stemmen... die door de Tweede Kamer al zijn goedgekeurd. Bovendien kiezen zij dan weer de waterschapsverkiezingen... die gaan beslissen over welke conducteurs in welke trams gaan rijden in uw deelgemeente... en of uw megastal ook zonnepanelen moet krijgen. Het gaat dus echt ergens over vandaag. Globaal nieuws. Vandaag is het nieuws, morgen is het geschiedenis. Ja, hij wordt door velen gezien als het nieuwe liberale wonderkind van de VVD. Hans Wiegel noemde hem al het grootste politieke talent van de afgelopen twintig jaar. En in de media was hij de afgelopen weken niet te missen. Waar hij sprak waren er staande ovaties en in de debatten viel hij op... door zijn vlotte stijl en charismatische uitstraling. Je kunt gerust zeggen dat de campagne vooral om hem draaide deze maand. En hij is hier, Peter Meudersteen, kandidaat voor de VVD in de provincie Gelderland. Ja, meneer Meulensteen, dank dat u nog even tijd voor ons had. U moet zo weer weg, maar u bent natuurlijk de coming man binnen de VVD. Sommigen fluisteren zelfs al dat u de ideale opvolger zou zijn van Mark Rutte. Uh, ja, ja, ja, dat zou, dat, dat zou kunnen. Ja, ja, de afgelopen week was u natuurlijk overal in Gelderland om campagne te voeren. We zagen u op de tribune bij Vitesse de Graafschap. U was in Culemborg, waar u een vlammende speech hield op het Marktplein. Hoogtepunt was natuurlijk het debat met Timo van Dalen van de Partij van de Arbeid... waarin u de one-liner lanceerde. Als het gaat om het op orde brengen van de overheidsfinanciën, dan is het van belang dat we ons niet blind staren op de verantwoordelijkheid van het Rijk... maar dat we ook heel kritisch kijken naar de rol van de lagere overheden. Zeker nu. Hoe heeft u deze campagne ervaren? Nou, het was een hele intensieve periode, weinig slaap. Maar ik moet zeggen, het geeft ook veel... ...energie om toch met enthousiaste mensen het land in te gaan. Ik was bij uh, Vitesse de Graafschap. Ik heb een speech gehouden op de markt in Culemborg. Ja, ik was echt overal in Gelderland. Wat was voor u het hoogste punt? Nou, toch wel het debat met uh, Timo van Dalen. Van de Partij van de Arbeid. Ja, waarin ik ook duidelijk heb aangegeven dat als het gaat... Om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 Juist ook omdat het van groot belang is hoe deze provincies eruit gaan zien de komende jaren. Welke keuzes maar, maken? Als ik, u mag onderbreken? als ik zo naar die debatten zit te kijken, ja misschien ligt het aan mij, maar ik vraag me dan toch af. Of het eigenlijk niet veel meer over de Eerste Kamer gaat. Maar nogmaals, misschien is dat mijn obsessie hoor. Nou ja, het ging in de debatten nauwelijks over de provincies. Uh, maar we hebben het bijvoorbeeld ook helemaal niet gehad over Libië en uh, de onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Terwijl het natuurlijk heel belangrijk is om gezamenlijk na te denken... over wat wij als Gelderland kunnen betekenen voor de Arabische wereld. Ja, ja. en wat kunt u als Gelderland betekenen voor de Arabische wereld? Tamelijk weinig. Ja. Uh, en daarom hebben we het ook niet, uh, niet genoemd in de campagne. Goed, samenvattend. Essentiële verkiezingen. Het gaat echt ergens over. Om er even af te sluiten met de allerbelangrijkste vraag. Wordt vandaag het keerpunt in onze recente politieke geschiedenis? Ik denk het wel, ja. Dat zie je eigenlijk in alles. Hè. Ook als je de prognoses volgt, dan merk je echt dat in deze gepolariseerde verhoudingen... het echt erom gaat spannen welke kant het op gaat in Nederland. Ja. En de keuzes die we nu maken zullen echt bepalend zijn voor de komende tien jaar. Ja. We zitten dus echt op een keerpunt. Ja, ja dat denk ik wel. Dit worden sowieso historische verkiezingen. Daar ben ik van overtuigd. Goed. Mooie slotsom van dit gesprek. Peter Meudersteen, dank voor dit moment. Graag gedaan. Ja, nog even als afsluiter... Wil je niet dat de spoorweg tussen Goes en Terneuzen ontpolterd wordt? Stem dan niet op de partijen die geweigerd hebben om daar niet tegen te stemmen. Of gewoon zoals altijd op Rietje Valgaren, lijst 6, nummer 7. Zeker nu. En het is inmiddels tien voor half drie. Einde dus van deze marathon-uitzending. Namens Michiel Eisbouts En Diederik Smit. Nog een prettige nacht. Dag. Nacht. Dag. Dag. Dat was het satirische nieuwsoverzicht van onze vrienden van de Speld, speld.nl. Ja, het ging natuurlijk over de verkiezingen, daar hebben wij het ook al over gehad met Elko Brinkman, met Marianne Thieme. Het laatste woord is natuurlijk aan onze ja, vriend van de show, elsevier columnist Arendt-Jan Boekenstein. Meneer goede nacht. Goedenacht. Ja, ik zei het uh, zojuist al even, die debatten, ik vind het te saai om naar te kijken. Kon u er nog naar kijken? Nou, weet je, ik vond dat één vandaag, debat ik echt een totaal dieptepunt. Toen zag je gewoon een soort welis niet eens uh, mensen tegenover elkaar staan. En je maakt mij niet wijs dat er iemand in Nederland is die daarin is geïnteresseerd. Ja. Ik vond vanavond wel ietsje beter, omdat er dus vragen vanuit het publiek konden worden gesteld. en Het was dan minder somber allemaal dan met één vandaag. Maar het blijft, het blijft iets heel geks hebben. Weet je, in dat satirische overzicht van jullie zat iets heel goeds. Namelijk, Libië werd genoemd. Hè? Ja. Nou, het is helemaal niet zo moeilijk te voorspellen nu. ...dat de olieprijs gaat stijgen. Dat lijkt me niet zo'n hele moeilijke voorspelling. Je ziet nu ook in saoedi arabië dat er problemen gaan komen. Nou, Libië valt nog mee, 2% van de olievoorraad, maar saoedi arabië is 20%. Dat betekent dus dat als dat misgaat met de olieprijs... ...dat er veel meer bezuinigd moet worden dan Haagse politici nu denken. Nou, dat heb je vanavond in het debat natuurlijk helemaal niet gehoord... ...dat daar eigenlijk wel over zou moeten. Maar ja, ze zeggen, men zegt al, men klaagt al dat het niet genoeg over de provincies gaat. En dan moeten we het ook nog over Libië gaan hebben. Je hebt helemaal gelijk dat het natuurlijk krankzinnig is dat het okay. niet over de provincies gaat. Maar laten we eerlijk zijn, het systeem werkt natuurlijk toch zo dat de Eerste Kamer indirect gekozen wordt. En dat betekent ook dat als de Eerste Kamer, de, de huidige Kamer, daar geen meerderheid krijgt. Ja, dan gaan we dus ontwikkelingssamenwerking niet hervormen. En dan gaan we ook bijvoorbeeld minder bezuinigen. En dat lijkt mij... Veel op het spel. Dus het is onvermijdelijk dus dat je over landelijke thema's praat, maar gek is het natuurlijk wel. Maar de onderwerpkeuze is dus niet goed, de vorm is niet goed, maar wat ik even wil horen is een hard oordeel. Wie heeft er gewonnen, zo over de hele campagne gezien? Ja, nou, dan zal ik je maar ook heel eerlijk beantwoorden. Ik vind dat er geen duidelijke winnaar is. Ik, vind eigenlijk, nee, dat ik, ik kan niet zeggen dat ik op basis van debat debatten nou heel duidelijk een winnaar zie met andere woorden, wat er dus nu gaat gebeuren. De vraag die morgen voordat, het is dus ongelooflijk spannend, is het nu, hè? Mm -hmm. Is de winst van de PVV en die van de VVD voldoende om het verlies van het CDA te compenseren? Nou, we hadden net nog Elko Brinkman aan de telefoon. Die was heel positief dat de CDA-stemmer morgen toch uh, hun huis uitgaan. Nou, hij heeft natuurlijk gelijk dat de CDA-stemmer uiteindelijk uh, gedisciplineerd is. En dat waarschijnlijk wel zal doen. Maar hij heeft natuurlijk een beetje ongelijk om te zeggen dat het allemaal wel mee zou vallen. Ik denk dat het CDA een hele slechte uitslag gaat meemaken. En dat betekent dus dat het gecompenseerd zal moeten worden door uh, Wilders of door Rutte. En gaat dat lukken, denkt u? Nou, laat ik uh, zo diep in de nacht mij laten verleiden door uitspraak. <laughs> ik denk dat de Rutte is in een bloedvorm. Zagen we Paul Witteman en ook vandaag bij Nieuwsuur weer schitteren. Dat trekt natuurlijk stemmen. En verder denk ik dat als je kijkt naar Zeeland... Uh, dat zag je bij Knevel vanavond. Hè? Dat gaat dus massaal met de PVV. Limburg ook. Nou, ik denk toch dat het heel wel denkbaar is dat met de huidige uh, technieken van ZinnoVe... dat ze toch onderschatten hoeveel mensen op de PVV gaan stemmen. Gewoon als een proteststem van mensen die al heel lang niet meer gestemd hebben. Nu toch gaan stemmen en zeggen dat moet allemaal anders Maar zeg het, is het een meerderheid of geen meerderheid? Nou, daar ga ik nu een voorspelling doen... Ik Net gaat lukken. Net aan. U durft geen voorspelling te geven. Eigenlijk, of nou, u, durft, u durft niet te zeggen wie er gewonnen heeft uh, tijdens de campagne. Maar uiteindelijk zegt u wel, de VVD gaat morgen verrassen. Dat maar is zo'n beetje maar, de conclusie die ik kan maar, stellen. Maar ook de PVV, hè? Ook de PVV. Juist. Ik denk dus dat de winst van PVV en PVD het verlies van het CDA gaat compenseren. Oké, okay, dank u wel. Tot ziens. Jo. Tot ziens, dag. Dat was Aardjan Boekenstein En dan gaan we nu denk ik toch even over naar de band, Erik. Ja, want wij hebben hier uh, in nou ja, ons band. programma... Nou ja, één iemand, het mag toch ook een band genoemd worden. We hebben altijd uh, live muziek in ieder geval. Elke week een artiest, beentjes, zangeressen, singers, songwriters... hele rapformaties. Het komt allemaal voorbij uh, voor ons voor een nachtelijk optreden. En deze nacht is Bart de Win midden in de nacht naar Hilversum overgekomen. Leuk dat je er bent, Bart. nacht. Ik zou zeggen, kom even bij ons uh, aan tafel zitten. Doe even je, je koptelefoon af, dan stuur ik je zo meteen weer terug naar de piano. Maar dan... Uh, kunnen de mensen je, je ook gewoon je praatstem horen. Uh, Bart, welkom. Dankjewel. Wij kijken altijd een beetje terug op de dag. Wat heb jij vandaag gedaan? Lesgegeven. Oh, met een, een, een leraar. Ik geef onder meer zangles in Rotterdam op conservatorium. Daar ben ik uh, vandaag de hele dag geweest en toen ben ik uh, teruggetraind. Ben snel gegeten en toen naar een een mental voorstelling van uh, mijn zoon die toevallig in zo'n band zit. Dus ja. dat heb ik ook nog even mogen doorstaan. Ja, jullie lieten net een stukje horen aan, aan ons voor de uitzending. Ja, is dat de... muziek waar je zelf uh, van kan genieten? Nou, als je eigen zoon erin staat te spelen, <laughs> dan is dat gauw leuk. Maar ik had toch wel flinke oordoppen bij me, kan ik je wel verzekeren. Ja. Ja, toen wij net geboren waren, studeerde jij al af op het conservatorium in Rotterdam. En vertel eens over je, als ik goed gerekend heb, 21-jarige carrière. Um, ik ben uh, meteen in Rotterdam... Gaan uh, werken als begeleider. Dus ik heb heel veel met zangers gewerkt. Want ik werkte toen op de zangafdeling als uh, pianist. Maar op een goed moment had ik zoveel uh, opgepikt. Dat ik dacht, ik ga ook maar eens uh, zingen. Dus ik ben ook zang gaan studeren. Na negen jaar zangles, zo heb ik het maar genoemd. Hm. En uh, toen stude studeerde ik ook af als, uh, als zanger. Ja, toen ben ik ook zangles gaan geven. Pianoles geef ik heel lang. Ik speel uh, overal in het land. Al heel lang bij Gerard van Maasakkers dus en de Vaste Mannen. En uh, ja, met uh, ja, een, een keur aan artiesten die zo uh, de podia onveilig maken. En, uh, en nou heb ik ook mijn eigen carrière met uh, mijn eigen repertoire. Ja, je nam net een album op in Austin, Texas. Uh, ja. Ik heb gehoord dat dat een heerlijke stad is. Met een, met een grote muziekscene. Hoe vond jij het daar? Ik zou er zo willen wonen. Ja? Als ze verkeersborden hebben voor muzikanten, ja, wat wil je nog meer? <laughs> wat stond er op zo'n verkeersbord? Uh, dat, dat je alleen maar daar mag parkeren als je als muzikant aan het uitladen bent. En oh, dat, dat doet goed. dus ook iedereen, overal de hele dag. Want het is. Continu live muziek. Dat is echt uh, okay. onwerkelijk. Nou, Je mag hier bij ons voor de deur ook parkeren. Je hebt je piano meegenomen. Ja. Wat is het eerste nummer dat je voor ons gaat spelen? Summer Dresses, de single. Summer Dresses, de single. Heel goed. Ik zou zeggen, ga vooral zitten achter de piano. Ik wil de mensen thuis nog even op attenderen dat ze ook mee kunnen kijken. Het is echt een prachtig ding. Een heel groot instrument dat hier in de studio staat geparkeerd. U kunt kijken op de webcam. Die is te vinden op radio1.nl. Uh, Bart De Win here live in the studio Summer Dresses Summer Dresses can drive me wild, some do, and some don't Maybe I should look the other way, but I think I won't Summer Dresses keep me alive me hot, gives me the chills Maybe I should look the other way, but I don't think I will I don't think I will Two years of winter can make you feel so low You get tired of all this cold and tired of all this snow To go outside and play and run A ray of light, just a little bit of sun Can make you realize how much you miss the fun The summer dresses keep me alive Make me hot, give me the chills Maybe I should look the other way But I don't think I will I don't think I will I hate raincoats muddy shoes clean wet socks give me the blues you want to go outside and play and run a ray of light just a little bit of fun to make you realize Happy faces, happy places, happy faces, happy places, some dresses drive me wild, some do and some don't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 van Bart van Win live hier in de studio bij Radio 1. Nogmaals te zien via Radio 1.nl. Bij ons aangeschoven voor het nieuwsminuutje is Jo van Egmond. Ja, goede... Het nieuwsminuutje. Ja, goedemorgen. Eerst nieuws over de verkiezingen. De partij D66 is zo gek om de hele nacht op de fiets te gaan zitten... als ze een campagne stunt voor de verkiezingen. Ze zijn op Twitter te volgen en de groep die in Noord-Holland fietst... die rijdt net horen hè? dus mocht je daar toevallig dus een hele groep... In groen gestoken D66 zien fietsen. Dat zijn ze. En in Leeuwarden kan je al uh, 2,5 uur stemmen. Daar is een, uh, een uh, mobiel stembureau geregeld. Dat staat in de uh, verkiezingsnacht, dus vannacht, uh, voor de stad Schouwburg de Harmonie. En dan overig nieuws uit het land dat niet over de verkiezingen gaat. Bij een ernstig ongeval op de A7, dat is bij Zuidbroek, zijn vanavond twee zwaar gewonden gevallen. Een personenauto met daarin twee mensen raakte door nog een onbekende, onbekende oorzaak van de weg. Ramde daardoor een boom die doormidden knapte. En door de klap verloog de wagen meerdere malen over de kop. Uiteindelijk kwam de wagen op zijn zijkant vlak voor een, vlak voor een sloot tot stilstand. De twee gewonde passagiers en door de brandweer en het ambulance personeel uit de wagen gehaald. Dus dat houden we ook in de gaten. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Jo. Over een uur ben je er weer en jij houdt voor ons het laatste nieuws in de gaten. De meeste stembureaus gaan straks om half acht pas open... maar de eerste stem in Nederland is al uitgebracht. Leeuwarden had de eer, burgemeester Fred Kroonen... en commissaris van de koningin John Joritsma... mochten als eerste hun democratische plicht doen. We hebben de burgemeester aan de lijn. Goedenacht, meneer Kroonen. Goedenacht. U mocht uh, samen met de commissaris de eerste stemmen uh, uitbrengen... maar wie was er nou echt de eerste? Nou, we hebben het echt in dezelfde seconde gedaan. Hè? Te, uh, de burgemeester en de commissaris. Dat is een fotofinish. Ja, echt een fotofinish en veel camera's erbij. Dus dat is te controleren. Oké, okay, dan zeggen wij gewoon dat we nu aan de telefoon hebben de man die de eerste stem van Nederland heeft uitgebracht. Ja, dat is toch wel bijzonder. hè? Dat, ja. Een leuk initiatief is hier gedaan door de studentenorganisaties. We hebben hier 20.000 studenten en die hebben gedacht, we gaan dit uh, combineren met een feest. En daardoor is de laatste week ook veel discussie geweest op de er uh, Zijn er nu een paar honderd studenten die nu al kunnen stemmen, maar ook andere burgers. En die stem die is wel officieel geldig, zo midden in de nacht? Ja, ze, het, wordt, het is gewoon een officieel stembureau. want uh, We hebben altijd al in een bus rondrijden een, een mobiel stembureau. Nou, Die begint nu gewoon wat eerder, vannacht om 12 uur. En die gaat uh, straks om half 7 uur verder de stad in. En wij willen graag de eerste tussenstand. Um, wat heeft u gestemd? Um, ik heb uh, natuurlijk het geheim van de stembus, maar uh, ik weet het niet meer. Maar de richting? Was het links of rechts? Is in de tussenstand? Houdt nou, de, de coalitie? Ik, uh, ik, ik ben van de Partij van de Arbeid en yes. de commissaris van de VVD, dus ik, ik, we hebben allebei met rode potlood gestemd, zeggen we maar dan. Ja, oké, okay. maar u heeft niet stiekem even meegekeken bij uh, meneer Joris, maar of u ook wel echt het vakje van de VVD? Nee want, uh, nee, want als we samen in één hokje waren gaan staan, waren onze stemmen ongeldig, hè? want dat mag niet meer. Nee, dus we moesten echt allebei in een eigen hokje. Nou goed, die, die tussenstand laten we maar dan uh, nou, voor wat het is, ik, toch? Nee, ik durf het wel te zeggen hoor. Uh, ik hoor uh, Maurice de Hond er ook <laughs> regelmatig op los, uh, op los speculeren. Eén uh, VVD, één PvdA. Dat is de tussenstand nu, s'nachts. Ja, 50-50. 50-50. Daar /50. hebben nee, we niks aan, hè? Dat zijn, ik uh, kan het niet ontkennen. Het is een oneven aantal zetels, dus dat kan eigenlijk niet. Maar Vooruit. Uh, waarom is het stembureau eigenlijk nu al open? Nou, omdat de studenten dus een uh, feest hebben georganiseerd, Het feest van de democratie. En uh, de stemming zit er goed in. Maar daarmee hebben ze de afgelopen weken studenten geïnspireerd om na te denken. Ik ga stemmen, op wie dan? En op wie ga jij stemmen? En hebben we gedacht, nou, het is ook leuk als ze dan hier om 12 uur al kunnen stemmen. Uh, tijdens het feest. En uh, dat is dus gebeurd. Mag ik even zeggen dat het niet echt klinkt als een feest daar? Nou, ik ben natuurlijk naar buiten gelopen. Want ah. in het feest uh, had ik jullie niet kunnen verstaan en jullie mij niet. Maar u... Over die stembureau staat niet in het feestgebouw, maar daarnaast. Hè? Het feest is in de harmonie, ons grote en uh, in de bus, die staat gewoon op straat naast daar steek ik nu bij, daar is uh, het stembureau. Mag je eigenlijk stemmen als je dronken bent? Uh, we hebben geen blaadtest afgenomen, oh. dus uh, nee, nee. Je mag nooit vragen om welke reden mensen, op wie dan ook stemmen. Dus uh, ik denk dat dat geen rol speelt. Nee, Nou ja, ik mag hopen dat het vannacht geen rol speelt bij al die studenten... Nee. Dan die uh, uit het feestje nog eventjes het stembureau hebben. Nou, er is nog niemand dronken, maar als mensen dronken zijn en overlast veroorzaken, dan mag dat niet... Maar dat heeft niks met een stembericht te maken. Nou, okay. Is het voor u nog bijzonder dat u de aller, aller, allereerste bent? Ja, dat is toch wel iets om in de lijst. Hè? Dus dat, uh, dat gaan we onthouden. Bij die studenten, leven de verkiezingen daar? Ja, we kunnen natuurlijk pas morgen echt evalueren als we het allemaal er terugkijken. En je weet ook nooit precies, mensen die dus de hele week dit hebben zien aankomen... die gaan misschien wel gewoon thuis stemmen. Maar die zijn dan toch geïnspireerd omdat ze dit hebben zien aankomen. Dus uh, het is altijd goed om democratie uh, dicht bij de mensen te brengen. Het stemmen gaat het nog de hele nacht door? Ja, tot uh, half zeven. En dan gaat de bus uh, rijden weer naar de hogeschoolcampus. Dus dan kunnen ze een uurtje later allemaal weer daar gaan stemmen. Mm, dus als ik nu in de trein stap... Moet je nog kunnen halen, Dan, die die drie. Wel. dan ga ik dat nog halen. Oké, hartelijk dank, uh, burgemeester Fred Kroonen uh, van Leeuwarden. En uh, nou, ook bedankt voor deze eerste tussenstand in het grote ja hoor, stemgeweld. Graag. Hartelijk dank. Dag. Tatjana is gekozen tot mooiste covermodel van de Veronica-gids. Ja, die foto's kunnen we via de radio helaas niet laten zien... maar we kunnen er wel spreken. Dat doen we zo meteen. Maar eerst. Zeker 4000 mensen werden afgelopen weekend dakloos... in de Boliviaanse stad La Paz. Daar waren grote aardverschuivingen ontstaan... die veroorzaakt werden door hevige regenval. Mensen moesten vluchten uit het gebied... en modderstromen hebben vele huizen vernield. Correspondent Ralf Schreiner-Magers zit op dit moment in Bolivia. Goedenacht. Goedenavond, hallo. <laughs> ja, Goedenavond, je bent zojuist uh, in de getroffen buurt van La Paz geweest. Hoe ziet het er daaruit nu? Klopt inderdaad. Uh, ik ben er eigenlijk niet zelf binnen kunnen komen, want het was helemaal afgesloten. Het is nogal gevaarlijk daar, uh, maar ik heb het wel van afstandje kunnen zien. Uh, en het is een redelijke pijn, redelijke inderdaad. Ja. Dan kun je beschrijven wat je daar allemaal gezien hebt? <tus> nou, uh, concreet zijn er uh, ongeveer 800 huizen helemaal ingestort. Uh, dat komt door de, de modderstromen die er zijn geweest afgelopen, afgelopen weekend. Normaal margespro... gesproken zijn er wel modderstromen in, uh, in Bolivia rond februari uh, maart, zeg maar. Maar dit is uh, dit jaar wel erg sterk geweest. Normaal uh, gesproken zijn er natuurlijk een 40, 50 huizen die, die omvallen. Uh, maar dit jaar zijn er dus inderdaad uh, 600 geweest. Uh, ja, en, en uh, het, eigenlijk, eigenlijk is de impact nog veel groter dan alleen de 600 huizen. Want een derde van de hele stad heeft, uh, heeft geen water, geen elektriciteit. Dus het is best uh, pittig. Ja. ja, het is echt heftig inderdaad. Hoe is het dan ja. op dit moment met de regenval? Het is net begonnen te regen, een half uurtje geleden weer. Dus het is, uh, en de angst is eigenlijk, want er zijn een heleboel gebieden rondom het getroffen gebied wat ook uh, is aangetast. Dus het, de angst is eigenlijk dat het, dat het nog veel erger wordt dan, dan wat het was. Uh, de komende drie, vier dagen uh, is weer meer regen voorspeld. Uh, dus het is is afwachten hoe het gaat. Ja. En het, ja, het heeft ook een beetje te maken natuurlijk met, met, met, de, met de hele setting van La Paz zelf. Het is eigenlijk een soort van trechter hè? op uh, 4000 meter hoogte. Uh, een hele grote vallei. En in het centrum is het wel redelijk veilig meestal. Maar eigenlijk, hoe, hoe meer je omhoog gaat, is het, is het vaker gevaarlijker. En juist het, het gebied wat getroffen is, dat werd ook vaker gezien als het... Zwarte gebied. Uh, dus het was eigenlijk niet een hele grote verrassing dat het gebeurd is. Maar net hoorden we jou over die huizen, maar hoe zit het met die bewoners van die huizen dan? Die bewoners van de huizen zijn, uh, zijn opgevangen in tentenkampen. Uh, die zijn natuurlijk gewoon naar familie uh, gegaan in, in de buurt. Uh, er is best wel veel kritiek gekomen op de, op de overheid. Ze hebben redelijk laat gereageerd. Uh, maar het lijkt erop dat het nu toch allemaal redelijk is. Is georganiseerd. Maar. Ja. maar als dat gebied zich gaat uitbreiden, zijn er dan genoeg tentenkampen? Um, dat, nee, dat, dat weet ik niet hoor, hoe dat precies zit. Uh, normaal gesproken vinden ze wel uh, creatieve oplossingen. Volgens mij zijn er nog een heleboel mensen die worden opgevangen in scholen. Uh, dus op een of andere manier zullen ze daar wel een, een oplossing voor vinden. Maar de impact is, is best groot. Uh, ik, ik had een vriend die was, uh, die was afgelopen zaterdag toevallig. Dus Even komen eten uh, en hij woonde in dat gebied en hij ging na het eten ging hij terug naar huis en uh, het hele huis van van een oom en tante was helemaal ingestort. Uh, hij had al zijn spaargeld had hij in het huis zelf liggen. Dus die jongen die zit helemaal helemaal van de tour nu. En uh, ja, dus, dus de, de drama's zijn redelijk groot. Er zijn gelukkig geen uh, slachtoffers gevallen wat eigenlijk echt een wonder is. Uh, maar de persoonlijke drama's die zijn wel groot. Ja. Ja, een heel grote drama dus. Maar in Nederland hebben we het nieuws eigenlijk ja, nog, he, nog bijna niet vernomen. Dat is eigenlijk gek, toch? Nee, klopt. Maar goed, er, er gebeuren zoveel dingen op de wereld natuurlijk. Uh, en uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet weten wat de reden is geweest... dat het, dat het niet uh, in het nieuws is gekomen in Bolivia, uh, in, in Nederland. Het zou wellicht kunnen hebben we met het feit dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Dat is meestal nog wel belangrijk als iets in het nieuws wil komen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Nou, we wensen jou uh, veel sterkte daar in Bolivia uh, in de regen. Dankjewel ja. voor dit moment, correspondent Ralf Schijnenmagers vanuit Bolivia. Dankjewel. Ja, en onze redactie die is weer de hele week op zoek geweest naar nieuws uit onze provincies. En dat hoort u in het nieuws dat niet in het nieuws was. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, er zijn al een aantal bezorgde telefoontjes redactie binnengekomen, Diederik. Want uh, de luisteraar die was bang dat deze fantastische rubriek niet door zou gaan... omdat Casper Meijer, mijn uh, normale radiogenoot hier, omdat hij er niet is. Maar uh, gelukkig, ik kan u geruststellen, de rubriek gaat gewoon door. We gaan gewoon weer de regionale stations langs op zoek naar nieuws dat niet in het nieuws was. We beginnen bij de SGP. In Utrecht beginnen ze de campagnebijeenkomsten nog lekker traditioneel. Zo gaat het al tientallen jaren bij de SGP. Voordat het überhaupt over politiek gaat, wordt er eerst gezongen uit het liedboek. Met maar... hele noten en volgens de oude berijming. Maar ook een partij als de SGP moet met zijn tijd meegaan. Maar ook de oudste partij van Nederland moet met zijn tijd mee. En dat zie je terug in de verkiezingsposter. We hebben daar serieus aan tafel over gesproken van ja, zo'n foto poster moet dat nou. Uh, zou het eigenlijk niet voldoende zijn als er SGP bij staat. Maar mensen, als ik de beeldtijd uh, van deze periode... mensen vragen om een gezicht, om herkenbaarheid. Ja, dat doe je toch met foto's. Eigenlijk is het heel simpel. Als er bijna niemand komt... dan krijgt de SGP ongetwijfeld de macht. Of de opkomst moet heel laag zijn, dat is goed voor ons. En aan de andere kant, als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt... en dan maar SGP stemt, is het ook goed. Ik uh, had bij mijn laatste spreekbeurt op de middelbare school... een mooie poster mee van een dolfijn... Maar Wouter Winkel is tenminste een echte baas. Hij neemt een echte minister mee. En daar word je best zenuwachtig van. Het was heel zenuwachtig. Uh, ook, uh, en uh, ja, heel veel stress had ik. En vooral toen hij uh, binnenkwam lopen en toen ik begon aan de spreekbeurt ook. Maar dat zakte al gauw weg. Nou logisch, het was niemand minder dan minister Kamp die meekwam op bezoek voor de spreekbeurt. En diezelfde minister Kamp kan trouwens zijn borst nat maken, want Wouter aast op zijn baantje. Als ik uh, hard ga studeren, goed mijn best doe met studeren, dat wil ik ook doen, dan denk ik dat ik toch wel, als ik um, 35 ben, 30 jaar, toch wel minister kan worden. Nou, er wordt hem in ieder geval een mooie toekomst voorspeld. Hij had ook al de neiging om geen vragen te stellen, maar antwoorden te geven. Dus ik vind dat hij al heel ver is en uh, ik zal hem graag een beetje in de gaten houden en hem helpen als het nodig is. Als laatste gaan we als de wiede weergaan naar Almere. Daar moet namelijk een Starbucks komen. De huidige situatie is absoluut onwerkbaar. Uh, je moet helemaal naar Amsterdam en dat is uh, 30 kilometer ongeveer 25 kilometer. Ja. En uh, dan zou je met een uh, treinkaartje van 10 euro heen en weer moeten gaan voor één bakje Starbucks. Nou, ik zou meteen twee doen als je er toch bent. Ja, als je er toch bent. Ja, doen we er meteen twee. En dus wordt er keiharde actie gevoerd. Er is zelfs al een Twitter-account. Nou, binnen... Twee dagen, eigenlijk anderhalf, hebben we al bijna veertig followers. Veertig? Dat kan sneller, hè? <laughs> het Midden-Oosten staat in brand. Er is een internationale kredietcrisis en in 2012 gaan we er allemaal aan volgens de Maya's. Maar potverdikkie, de Starbucks in Almere is het belangrijkste van de hele wereld. Zijn er geen andere zorgen in het leven dan een Starbucks? Uh, nou, Starbucks is toch echt wel een, ja... Een benodigheid, een benodigheid in het leven. Ja, dat, dat heeft Almere Hart nodig, vind jij? Ja. U hoorde fragmenten van van Utrecht, Omroep Gelderland en Omroep Flevoland. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het is kwart voor drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Wij gaan het hebben over... Nou uh, oh ja, een van de mooiste vrouwen van Nederland, mogen we wel zeggen. Vanaf vandaag ligt die mooiste covergirl van Nederland weer in de schappen. Tatjana Simic hebben het over. Zij is door de lezers van Veronica Magazine um, uh, verkozen tot de mooiste covervrouw in 35 jaar. In de stemrondes ging ze vrouwen als Chantal Jansen en Penny de Jager voorbij. En omdat ze won, um, werd er van haar foto uit 1991 een reconstructie gemaakt. Tatjana is nu aan de telefoon. Goedenacht Tatjana. Uh, nacht. Ja, gefeliciteerd. <lacht> Erik <Evie> en Diederik. <lacht> Dank jullie wel. <lacht> Hoe was dat om dat te winnen? Nou, dat was natuurlijk uh, heel grappig om te horen, maar ook een uh, soort van eergevoel. Want, um, ja, het is 35 jaar tijd, daar hebben de mooiste vrouwen van Nederland hebben erop gestaan. En ja, daarom vind ik het gewoon een eer. En je had het toch ook wel een beetje verwacht, of niet? Nee, nee, nee, nee, nee natuurlijk niet. Nou, maar wij wel. Nee. Nou, ik niet, want je weet niet met wie je allemaal concurrentie aan moet, maar ik heb me daar ook niet mee bezig gehouden. En uh, totdat ik het gehoord had dat ik het was, dacht ik, jeetje, wat leuk. <laughs> ja, ik heb daar helemaal niet bij stilgestaan. Ik oh ja. daar zit Katja tussen, daar zit, daar zit uh, Chantal Jansen, daar zitten zoveel vrouwen tussen. Ja, maar kom op, je bent Tatjana. Tuurlijk, maar ja, het is toch nog leuk. Katja is Katja, snap je? Ja. Zo kan ik wel denken. Ja. ja, maar hoe lang is Katja nou aan de top? Ja, oké, okay, ze is wat jonger dan ik, dat is waar. <laughs> en, het gaat om een foto uit 1991. Ja, uh, kun je voor okay. onze radioluisteraars beschrijven hoe die eruit ziet? Nou, die foto is genomen... Op een, uh, een, een hele grote grasveld in Californië. In zo'n soort van woestijnachtige, uh, ja, gebied. In een, in, een, in, een, in een hartstikke mooi zonnetje. Met een leerpetje leerjasje Hele mooie zwarte BH. En uh, met mijn handjes op zo'n petje zo van, uh, ja, uh, nou ja, ik heb verschillende. Ik heb met een hand op de pet en de handen over elkaar en handen in de zij. Uh, hand uh, langs mijn mond, zeg maar. Een beetje zo, een beetje, vingertje in mijn mond, allemaal dat soort dingen. Dus uh, nou, deze is met, uh, met, met leren handschoentjes. Uh -huh. En mouwtjes opgestroopt. Het is gewoon een hele lieve foto, want ik lag daar heel uh, lief, zeg maar. En past ik... alles nog? Nou, weet je, het is eigenlijk gek, maar ik moet het toch verklappen. Vrijdagavond is mijn programma Statiana op de buis. En daar kun je de opnames daarvan zien. Dus mocht iemand nou niet geloven hoe dat gebeurd is... kijk, een foto kan geretoucheerd worden. Maar ik ben er trots op dat je de gefilmde beelden kan zien... wat niet geretoucheerd kan worden. En dan zie je hoe het in het echt gemaakt is met make-up, zonder make-up. En hoe we langzaam naartoe gewerkt hebben. Nou, daar zijn we dan in ieder geval benieuwd naar. Half elf, avond kun je kijken. Dat was de dus ook je potentiële nieuwe man bij? Ja, misschien ja. Misschien? Ja. Is het hem geworden? Is hij afgevallen? Ik ben er nog niet uit. Ik ah. moet nog even, even draaien. Ik ben nog niet klaar. Nou, ik mag je nummer, het niet dus. verklappen, maar, maar er zit iets aan te komen. Oh. Maar hij was zeker, nee, zeker niet afgehaakt na die, uh, na die shoot Sorry? in ieder geval. Hij was in ieder geval niet afgehaakt na die shoot. Nee, zeker niet. Nee, Dat dacht ik al. Nee, hoor. Hij is gewoon blijven staan. Hey, en als je de twee foto's nu vergelijkt, welke foto ja. vind je zelf beter en waarom? Nou, ik vind uh, de foto van vandaag vind ik mooier. En waarom? Ik had in 1991 een babyface. Dat vind ik zelf. <laughs> en ja, dat is echt zo. Dat zie ik zelf nu ook. Dan heb je wat die bolle wangetjes en nog niet echt karakter in je gezicht. Dan ben je nog niet gevormd. En ik vind, naarmate je ouder wordt, dat je wat meer... Um, ja, je bent weer een vrouw, weet je, en dat zie ik zelf al. Dat ik denk, wat zag ik er toen eigenlijk kinderlijk uit? Dat is gewoon, ja, dat vind ik zelf minder leuk. Ja, nou, die drinken niks. Wij zijn samen ook bijna 50. <laughs> jullie zijn nog uh, <laughs> jonkies. <laughs> <laughs> ja, we gaan vrijdag maar weer gewoon naar de televisie kijken dan. Ja, ja, maar wat vinden jullie ervan van die foto? Nou ja, ik weet nog die uit 1991 heb ik gezien. Dat vond ik toen wel spannend. Maar toen was ik okay. ook op zo'n leeftijd dat ik dat uh, al gauw maar, spannend vond. Ja. ja, dan vinden kleine jongetjes, vinden oudere meisje altijd lekker, hè? Je <laughs> hebt dan me door. Maar dat wil ik nu nog voor jullie. Ja. <laughs> Geestig, Nou, kijk, vrijdag maar zou ik zeggen, dan zie je hoe het echt gebeurd is. En dan kun je zien of het je tegenvalt of niet. Want daar is niks aan gereduceerd, want dat kan niet. <laughs> Oké, okay, vrijdag dus weer bij RTL 4 om <laughs> ja. half elf. Tatjana, dankjewel. En nou, nog succes met het zoeken naar Dank een man in ieder geval. Nou, jullie ook bedankt. Ja, hij gaat naar de muur. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Dag jongens. Doei. Oh, Tatjana. Uh, uh, we gaan weer terug naar de middeleeuwen. We betalen namelijk steeds meer in Natura. Maar dat zometeen. Nu eerst. Muziek. The Ruin heet hij als het goed is. My home is crumbling. The trees are tumbling down. But I don't mind. I don't mind home will disappear. The end is getting near. I don't mind, cause it'll be mine forever, forever. Forever, forever Prachtig, The Ruin, live hier vanuit de studio bij Radio 1, Bart de Win. En Bart, blijf vooral even hangen, want uh, straks uh, na drie uur... Uh, kom je nog meer uh, muziek voor ons spelen. Okay. En dus uh, ook de luisteraar die mag zeker blijven hangen over deze prachtige muziek. Bart de Win, straks meer. Maar eerst iets totaal anders met de benen wijd je rijbewijs verdienen. Het wordt steeds makkelijker om vaklieden in Natura te betalen. Websites als sexjobs.nl en sexmarkt.nl zien het aantal verdiensten tegen betaling in Natura snel toenemen. De adverteerders zijn vooral mannen, maar hier en daar is ook een vrouw te vinden. Bram is webmaster van sexmarkt.nl. Goedenacht Bram. Goedendacht of goedemorgen. Ja, goedemorgen, dat kunnen we ook zeggen. Ja, we hebben het over advertenties in rel, uh, die je in Natura kunt betalen. Zijn er veel van dat soort advertenties op uh, jullie site? Uh, ja, op, uh, op Seksmarkt uh, op het moment. Dat is een site die nu een uh, jaartje draait. Uh, ja, het betreft zo'n 30% van, uh, van alle advertenties. Uh, mensen zijn natuurlijk altijd wel op zoek naar sekscontactadvertenties en uh, dergelijke. En uh, ja, de betaling in Natura is daar uh, langzaam en uh, gestaagd aan het uh, groeien op dit moment. Ja, wat voor soort advertenties hebben we het dan over? Nou, met name in het begin waren het toch veel uh, mannen die uh, ja, allerlei zaken aanboden: van of een laptop of een telefoon of uh, belastingformulieren invullen. Nu bij het begin van het jaar is dat een uh, populair item. Uh, maar ja, we zien dus ook dat, dat dames meer en meer uh, advertenties gaan plaatsen. Uh. Vandaag zag ik er een voorbij komen. Een dame die iemand zoekt die haar auto een, uh, ja, een beurtje kan geven. En ja, dat is dan in dit geval ook nog dubbelzinnig bedoeld. <laughs> ja, het klinkt ook een beetje, ja, een beetje te gek voor woorden eigenlijk... je belastingformulier invullen in ruil uh, voor seks. Het is toch, het ja. is toch raar eigenlijk? Ja, nou, ik weet niet of het, uh, of het raar is. Het is uh, er schijnbaar een behoefte aan. Uh, we, we doen hier bij, uh, bij ons bedrijf veel meer uh, websites. Ook uh, erotische contactadvertenties en dergelijke. En ja, we, we zien daar steeds meer een toename van dat, zo, dat soort zaken aangeboden worden. Dus. Ja, ik vind de advertentie op zich ook niet raar. Want hè, Als ik dat zou zeggen, dan nou ja, mijn belasting is ingevuld en ik krijg nog seks ook. Maar, ja. maar de mensen die erop reageren, dat, dat, dat lijkt me zo raar. Ja, ja, ja er, het, het, is, het is vraag en aanbod wat wij samenbrengen. En blijkbaar uh, uh, werkt het. Kijk, ik weet niet wat er, wat er onderling allemaal gebeurt. En dat, uh, dat hoeven we ook niet te weten. Uh, ja, wij, wij, ik zeg al, wij, wij brengen vraag en aanbod samen. En uh, ja, wat er onderling met de mensen afgesproken wordt, dat, uh, ja, dat is ons verder niet bekend. Nee. Maar jij zegt uh, het neemt steeds meer toe. Wij dachten hier uh, die, toena die toename dat komt vast door de crisis. Uh, ja, dat zou goed door de crisis kunnen komen natuurlijk. Kijk, er is natuurlijk al, al, al jarenlang uh, ja, prostitutie, om het maar even zo te zeggen. Uh, dat kost natuurlijk ook voor een hoop mensen geld. Dus ja, ik denk dat de mannen in deze ook een beetje begonnen zijn van, hé, hey, kan ik het op een andere manier? Uh, dat gebeurt denk ik ook op heel veel andere datingsites, dat het uh, ja, toch voor, voor gratis of voor niets uh, iets van seks uh, geprobeerd te krijgen wordt. En uh, ja, nu aan de andere kant zien we dat de dames uh, daar ook zelf op inspringen. Van hé, hey, ik kan toch iets voor elkaar krijgen of ik wil toch die laptop hebben die ik niet kan betalen of, nou, of ik wil uh, met mijn huis geschilderd hebben of noem het maar op. Uh, ja. Beetje terug naar uh, de ruilhandel van ja. de heel, heel vroeger. Ja, maar dit is wel een heel ander soort ruilhandel. Het is eigenlijk gewoon een hoerenloperij, ja. dit toch? Um, ja, nou over de hoerloperij weet ik niet. Het is de adverteren zijn. Je krijgt er wat voor terug. Uh, ja, je krijgt er wat voor terug. En uh, ik zeg al, het zijn toch denk ik mensen die geïnteresseerd zijn in seks uh, en erotiek uh, en de spanning en dergelijke. Ja, en moeite hebben met hun belasting. Uh, zou bijvoorbeeld <laughs> kunnen, ja. Oké. Okay. Bram, zeg nou eens eerlijk. Zou seks niet gewoon om de liefde moeten gaan? Uh, nou, als ik het even persoonlijk om betrek, dan, dan gaat het daar inderdaad gewoon om, zeg maar, om, uh, om liefde en spanning en dergelijke en passie. Uh, maar ja, blijkbaar uh, ja, zijn er ook nog vele andere interesses en groepen daarin. En uh, Ja, ik zeg al dat. Daar ben ik niet voor om uh, te oordelen daarover. Ieder het zijn, ik het mijne, zeg ik altijd maar. En uh, ja, wij faciliteren. Ja, Iedereen mag ervan denken, denken wat ze willen. Nou, en uh, ja. u thuis, u kunt ook uh, een kijkje nemen op die website... om daar uw eigen oordeel over te vellen. Seksmarkt.nl. Uh, Bram, uh, dankjewel, webmaster van die site. En een goede nacht. Uh, goede nacht en dank. Ja, ik zit hem ondertussen even in te tikken, Erik. Seksmarkt.nl. Uh, ja, ik kan toch even kijken. Want... Die wil zeggen dat je daar nog nooit geweest bent, Diederik. Uh, hij staat uh, niet in mijn favorieten, nee. Nee, als ik eerlijk ben. Uh, volgende uur, wat gaan we dan doen? Nou, uh, ja, de luisteraar vraagt zich misschien al af waar Kasper Meijer is. Hè? Die zit in normaal naast maar Je doet het goed hoor, Diederik, daar niet van. Dank je wel. Maar het is ook Nationale Complimententag, dus je doet het goed. Ja, precies. En daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Juist. Maar uh, die Kasper Meijer, die zit dus in Hannover, in, in Duitsland. Want daar is een hele grote uh, beurs, expositiefestival, noem het hoe je wil. Dat gaat over de digitale industrie. En hij heeft daar allerlei gadgets gezien. Dus we gaan naar mijn vriendje, mijn radiovriendje, straks toch nog even lekker wakker bij. Ja, en uh, actualiteit uh, dat zo'n beetje de hele wereld aangaat... is natuurlijk die situatie in Libië. Vandaag heeft de VN zo zijn maatregelen genomen. Maar we vroegen ons eigenlijk af hoe dat nou zit. En dus bellen we zometeen met een expert op dat gebied. Ja, want je kan je afvragen of die, die maatregelen, die sancties van Europa... van de VN, of dat nog wel zin heeft. Hè? Dat vraag ik me altijd af. We gaan het zometeen vragen aan een expert. En even denken, we gaan het ook nog hebben over de vrije scholen. Ja, zij moeten aan de CITO-toets. Dat wordt dan verplicht, de CITO-toets. Ja, de Vrije School die wil dat eigenlijk niet. Ja, je vraagt je af waarom. Maar die CITO-toets, we hebben het er allebei wel zwaar mee gehad. <laughs> we hebben het misschien. er net al heel eventjes over gehad. Ja. Ja. Maar goed, dat allemaal dus in Nog Steeds Wakker Nederland hier op Radio 1. Straks na het nieuws van onze vrienden van de NOS. Tot zo. Slapen nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toch.